Het geweld in Irak is opgeleid in de aanloop naar de top van de Arabische Liga volgende week in Bagdad. De top wordt gezien als een test voor Iraaks autoriteiten om te bewijzen dat het land veiliger is geworden. Defensie is bereid een schadevergoeding uit te keren aan bewoners van een huis in de buurt van de vliegbasis Gils -Reyen. Ze zeggen dat de Chinook transporthelikopters die vanaf de basis vliegen scheuren in hun huis veroorzaken.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 Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knoopend Prins Klausplein en Dorp 8 kilometer. Verderop tussen het ringvaartaqueduct en Sloten, 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A7 Hoorn richting Zaandam, voorknopend Zaandam, 6. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp, 5. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen de van Dam en Duivendrecht, 8 na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar wel weer vrij. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwerbrug, 14. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Verkeer richting Utrecht vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Op de A20 loopt het dus ook vast richting Gouda. Voorknopend Gouda staat het 10 kilometer. A27 vanuit Breda tussen Gorkum en Noordeloos 4. Vanuit Almere tussen Hilversum en Beeldhoven 4. En de A28 zwollen richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Van... In cirkel!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 En romige Corconzola. Het het oh, is ook lekker. Als je een laars vangt, dan krijg je het eten. Laars? Ja, is oh. dat oh, toch die is wel wat je vangt in dag. Oh, daar heb ik een mooi glijs voor. <lacht> laars vangt. Ja, god. Dat is aan, toch? Wat een chef zelf vangt die dag. Ja. Dus heb je meegedaan met de 30 van Wat Doe je mee met de Runner's World, Securient, Dan Kun je dus een lekker menu krijgen bij uh, lunch, uh, of bij uh, Grand Café, Restaurant Neuf, en bij Strandrestaurant Plazant. Friday Night Fever uh, Friday Night met Iris en Friends. Iris van Kempen timmert al een tijdje aan de weg. Ze heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan.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 Je van allemaal laat genieten. Garantie voor top entertainment. In plaats op 24 maart. Volgende week zaterdag, dus in krant, café en restaurant NUF. In de Houtenstraat 25. Meer informatie te vinden op café-nuf.nl Aloha Spirit Opening Party. Vanaf 6 uur Surprise Dinner. En vanaf 8 uur Partytime met DJ Shiroen. Kom je ook? Reserveren voor diner is verplicht. In club en Waters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 een Lenteborrel AC. En de Lente in Aantal vinden wij het leuk om jullie uit te uitnodigen voor onze Lenteborrel met optreden van Cook. Gratis 1-3. is op 25 maart vanaf 4 uur in Club Natiek. Op de boulevard Barnaat 23. Oké. Okay. Drie tustanden in de Eredivisie om half drie begonnen. WC thuis in het Philipsstadion. Tustand is daar 4-1 tegen Heerenveen. FC 22 tegen Feyenoord. Tustand is daar 0-1. En FC Utrecht thuis tegen FC Groningen. Tustand is daar 2-1.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 Hanoi. Dit cadeau bevat bovendien een prijsvraag met aantrekkelijke prijzen. Nou ja, tot zover met oog en oor de badplaats door. Volgende week weer een nieuwe editie. Lekker, badam, moet je eigenlijk nog hebben aan het einde van zo'n liedje. Hey, ik wil even aandacht aan het volgende. Michael Kiwanuka heeft een heerlijke single en die heet Home Again. Home Again. Home again.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 Thank yeah. Onthoud deze naam Michael Kiwanuka En het prachtige Home Again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 Hear Me Tonight. Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so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 een singel van John Mayer's Shadow Days. En er zit één stukje. Wat voor mijn gevoel. Het zal wel niet hoor, maar het, ik vind het een apart stukje. Dat zit, even kijken, hè. dat zit hier. Alsof het vals is. Nu. Dat vind ik zo'n raar stukje. Ligt het nou aan mij? Is die gitaren zoiets in me? Ja, opeens gaat hij wat hoger. En dat, ik vind het een beetje alsof het vals is. Ik vind het, dat snaren springen.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 Ik heb hem meegekregen. Nee? Ja, dat heb ik eh... Uh, nee, nou, ik weet niet, keer ergens mee. En er was ergens kroepoek of zo, was 55 cent of zo. Of iets. Hoeveel kost dat normaal, kroepoek? 94 cent of zo. Haha, joh. Ja, ik weet het niet, maar... Daar heb ik een mooi geluidje voor. <laughs> ja, wat wil je ermee nee. zeggen? Nou ja, maar dus uh, ja, nou, gewoon, dat moeten je naar ze denken. Oh, oké, okay, okay. Dat ze dus typo's hadden gemaakt bij een van die prijskaartjes. Oh, oké, okay, ja, dat zal wel regelmatig voorkomen, nou. toch? Want die, die kaartjes, die... Um, ze krijgen wel door um, wat de kortingen zijn, maar ze moeten hem wel zelf tikken. Nou. Dus kan er kan regelmatig een foutje voorkomen, nou. toch? Maar um, jij vertelde, We stonden vandaag in de Albert Heijn en jij vertelde over die actie... Um, Vier in de rij krijg je uh, gratis uh, boodschappen. Ja, vier in toe? de rij en vier dan krijg je gratis boodschappen. Ja, was dat nou bij de Albert Heijn? Want dat is, bestaat toch echt? Ja, volgens mij bij de FOMA. Bij de FOMA, ja. Dat zou ook best kunnen. Kijk, als er nou zoiets... Uh... Ik weet, weet jij nog met die met ja, taartjes? We krijgen, krijgen wachtrijden, maar niet in de rij, maar verder van de rij af. We krijgen wachtrijden. <laughs> ja, iedereen gaat tot de vierde. Hij ja, gaat wachten tot, tot ze de vierde zijn, dus dat geluk ook weer niet op. Maar, ken jij nog die actie dat de Albert Heijn gratis taartjes weggaf? Dat is niet dahema. Dus ze, ze zei dat ze de goedkoopste um, supermarkt waren, wa, ja. was, waren, hoe zeg je dat? Zijn waren. Zijn, dus. ja.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 Nou, hey, heb jij het, last um, van darmklachten? Nou, nog niet. Jij wel? Er is, er is um, een bericht daarover. Hè? 51% van de Nederlanders hebben vaak last van darmklachten. Ze moeten vaker naar het toilet, hebben last van een opgeblazen gevoel of chronische buikpijn. Mannen mijden daardoor in de eerste plaats van het sporten, terwijl vrouwen de darmklachten aanwenden om niet aan de seks te hoeven doen. Volgens onderzoek van de geneesmiddelenproducent VSM. Oh, oh, oh. heb je darmklachten? Uh, ik niet, maar ik ken wel iemand die dat heeft. Want je hebt wel darmklachten. Uh, oh, nou, oh. Aldo. Aldo. Oh, dat zijn. Oh, oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. Ja, maar dat zijn dus. Ja, 51% van de mensen heeft dus uh, last van darmklachten. Ja, nou, ik ken wel iemand die het heeft. Van. Ja, nou ja, je hoeft oh, niet, uh, nog je seks, niet in uh, te gewoon, uh, gewoon nog geen seks te hebben voor mij. Uh, Wat? <laughs> er staat er ook gewoon om geen seks te hebben. Goed.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 Je moet wel door een mens. Uh, koffie, lekker, dankjewel. Ah, lekker. Jawel. Graag. Je hebt je vitamine-sap op. Ja, ik heb een vitamine-sap op hoor. Gaat op, dat weg, Wat zegt hij? Laat, laat me gaan, joh. We gaan. Laat me gaan, laat me dat de gaan. Dat is Pascal, die is goed bezig. Koffiejuffrouw. Hé, hey, uh, Pascal Pascal gesproken, hij had um, vanmiddag, begin vanmiddag, nog een broodje filet americain. Uh -oh. En het bestaat uit rood vlees, en nu is er bekend geworden dat rood vlees de levensverwachting kan verkorten. Wie een portie rood vlees vervangt door een portie vis, kip, noten, groenten, granen of vetarme melk. verlaagde de kans om in het, het komende jaar te sterven met 7 tot 19 procent. Dat blijkt uit onderzoek. Het helemaal uitbannen van een portie worst- en vleeswaren levert zelfs nog iets meer levenswicht op, zeggen de onderzoekers. Dus eigenlijk, dus gewoon allemaal vegetariërs worden. Ja, maar ja, ik kan, ik, een lekker, lekker biefstuk ik kan ik toch echt niet missen, Een hamburgertje, een cheeseburgertje. Oh, oh, oh lekker zeg. Een keertje, een oh, ja. Maar uh, zwangere vrouw mag ook geen rood vlees uh, eten, ja. Ik weet het ik ook world. niet. We kunnen wel even achterhalen. Ik heb geen idee um, waarom dat is eigenlijk. Weet je nou iets van? Bij een dokter of zo, bij een zwangere vrouw. Bel even. <laughs> Hoef je niet op te zoeken. <laughs> Waar kunnen mensen naar bellen dan? Naar uh, 023...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 hij wordt het naast Sister Sledge, ook zometeen muziek van Yellow Pearl voor You and Me. En, ehm, um, je bent een goede danser. Hij is de greatest dancer. He's the greatest dancer. I He's the greatest One night in the disco on the ice. I was cruising with my favorite gang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 Op Foxy Fox, met je elastieke beenden Yeah, yeah.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 time coming but i know a change gonna come oh yes it will van de mooiste platen ooit gemaakt. Sam Cooke en A Change Is Gonna Come. En dat is alweer de ene laatste plaat van deze zondag in Kermeland. Voor deze zondag 18 maart 2012. Aldo, dankjewel. Ja, Rudy, ook bedankt. Volgende week zijn we er niet. Tijdens het circuit en zand. Wat ik in kant ook wel erg jammer vind hoor. Maar ja, andere zaken zijn ook belangrijk. Uh, die week daarna zijn we er. Als het goed is, wel weer. Volgende uh, week zijn we er Rob uh, en yeah. Volgende week zijn Rob en Albert Jan er weer. Heel fijne werkweek. Zij en uh, tot de volgende keer dan weer, hè? Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Het <laughs> is aldo. Zal je oh, Volgende week dus uh, Rob en Albert Jan hier. Weinig met Licky Lee. En dit is I Follow Rivers.